Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer wordt nog steeds gepraat over de plannen die gisteren tijdens Prinsjesdag bekend werden gemaakt. De toespraak van de koning was dit jaar trouwens iets moeilijker dan normaal. Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt, ziet op het eerste gezicht een aantrekkelijk land met goede voorzieningen en een sterke economie. Ingebed in krachtige internationale structuren die beschermen en welvaart brengen. Onderzoekers analyseerden de tekst met speciale software. De tekst van Willem-Alexander scoorde 58 punten... terwijl een simpele tekst zoals Jip en Janneke rond de 10 punten scoort. Volgens de experts zaten er veel onbekende en vage woorden in de speech... en ook waren de zinnen lang. Fotograaf Erwin Olaf is overleden. Hij leed aan een ernstige longziekte... en was in het herstellen van een longtransplantatie. De fotograaf van 64 is internationaal bekend. In Nederland was hij de vaste fotograaf van de koning. Het zoekhondenteam van Stichting Signi, dat vorige week vanuit Nederland vertrok naar Marokko, komt vanavond weer terug. Vier honden en zeven mensen hebben op eigen initiatief geholpen met het zoeken naar overlevenden en doden in het aardbevingsgebied. De coördinator van het team vertelt hoe ze dat deden. Op het moment dat de hond blaft, kunnen we aan de hond zien of het een levende of een overleden persoon is. Om toch zeker te weten nou ja, dat we goed zitten. Want het is natuurlijk cruciaal om te weten of iemand nog leeft of overleden is. En we willen ook zeker weten dat niemand overgeslagen wordt. Sturen we een tweede hond. En daarna wordt de locatie gecheckt met de warmtecamera. De warmtecamera die geeft aan of er nog warmte onder het puin is. En die warmte, dat is een teken van leven. Omdat een menselijk lichaam meer warmte afgeeft dan... Het, zelf. het team heeft volgens de krant trouw waarschijnlijk van tien mensen een locatie gevonden. En na Feyenoord is het over een uurtje de beurt aan PSV in de Champions League. In de eerste poolwedstrijd is Arsenal de tegenstander. PSV is na vijf jaar terug op dit hoogste niveau, zegt mijn sportcollega Eline. Maar Arsenal verslaan is pittig. Het is ook de nummer twee van de Premier League van vorig jaar. Versterkte zich afgelopen zomer met een hele hoop goede spelers. Ze zijn in vorm, maar dat geldt ook voor PSV, benadrukte Peter Bos gisteren. Die zei ja, PSV is de ongeslagen koploper in de eredivisie. Um, we weten ook, ze spelen attractief en goed voetbal. En ja, tegen Arsenal, als ze het eigen spel kunnen blijven spelen, kunnen ze ook gewoon zorgen voor kansen en die maken. Of dat ze lukt, dat zien we over een uur. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar wel droog. Morgen flink wat regen, dan een graad of 17. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 Goedenavond luisteraars, in deze uitzending van de Krochten gaan we terug naar aanvang jaren 80 en met name het begin van de ultrabeweging in Amsterdam. Deze post-punk beweging bracht meer experimenten in de muziek door gebruik van onder andere elektronica en drum synths. Bands als de mini-pops, Toxmodel, Mechanic Commando en de tapes maakten deel uit van deze beweging.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 Allerlei samenwerkingsverbanden zoals Meccano, Appeal, Stakbabber en ook Solowerk. Ja. Kortom, hoog tijd om kennis te maken met deze interessante multi-instrumentalist. Die nog steeds zeer actief is en recentelijk met Meccano Unlimited in Athene heeft opgetreden. En daar stonden ze naast best wel bekende bands als de Sisters of Mercy ja. en VNV Nation. Ja. Op het Death Disco Open Air Festival. En bovendien gaan ze het volgende, het volgende avontuur aan in Brazilië... want op 9 september treedt hij op met Meccano Unlimited... in de Madame Club in Sao Paulo. Ja. Samen met mijn collega-presentator Pim Groof... gaan we kennis maken met Mick, zijn muziek... en de kunst die hij belangrijk vindt of die hem heeft beïnvloed. Welkom Mick. Welkom. Ik heb je er nog wat aan ja. toe, toe te voegen? Nou, uh, jullie gedachten Dag Pim. Dag Dick. Eh, dag, dag Mick. We ik ik gaan met je. jullie. Gaat lekker. Met ons gaat ja. het goed. Nes, hoe kom je aan die, aan die naam? Mick Nes, want uh, eigenlijk heet je... Mick Wilschut. Je, nee, Witkamp heet je. Witkamp. Witkamp. Uh, dat is eigenlijk mijn schoonwetje. Toen, ja, zo'n beetje 17, 18... in die tijd is dat gekomen... die uh, die nickname, dus bijnamen voor, voor elkaar. En uh, ja, dat is... Uh, dat heb ik zo gehaald eigenlijk. Okay. Oh, het is een dat bijnaam. Is een nee, nee, nee. Ja, ik ja, weet ja. niet zo. Nee. En uh, we waren... ik weet het niet goed... kijk... We leerden toen de tijd heel veel uh, films uit ons hoofd. Weet je, Apocalypse, nou konden we opdreunen, want er waren LP's van. En uh, dat was onze hobby. Ja? En zo ontstaat er ook ja, Duitse oorlogsfilms. Daar gingen we dat naast doen, op ja. de middelbare school. En ik heb ook een tijdje Walter Witty gehoor, ge, genoemd. Maar dat komt dan uit, zo'n film, een soort, soort kleine sketch. Ja, en daar okay. komt dat nest ook vandaan. Okay. Van Elliot Ness? Of... Ja, waarschijnlijk, ja. ja. Ja, ja, vroeg had je een series. die series. Ja. FBI, ja. En die ja, speelde ernaar. FBI, uh, ja, volgens ja. mij. Ja, was die zwart Dick, was die zwart weet? Je, ken je nog herinneren? Ja, het is wel lang geleden. Ja, Mick. Hoe oud ben jij, Dick? Ik uh, ben 61. Ik ben 64, geloof ik. Ik ben 69, ja. Oh, helemaal mooi beland zo. Ja. ja. Hé, <laughs> <Ja. laughs> hey, maar je vader werkte uh, bij de KLM? Ja, eerst uh, bij de KLM. Okay. Okay. ja oké. Okay. En was het uh, ook een, een muzikaal gezin? Nee, ik, weet, nee, ik was de, eigenlijk de, ben eigenlijk de enige. Ik weet nog wel dat in de Beatles tijd, in de 60 jaren... dat mijn broertjes toen op een gegeven moment in de huiskamer stonden met vrienden. En dan hadden ze, hadden ze zich gekleed. En ze hadden ook instrumenten bij zich. En die begonnen Pardoes, een band, werd er die avond verteld. En dat vond ik zo indrukwekkend. Ja, ja. Ik, was ik heel klein. zag ik mijn broertjes al met die dingen... En dat is helemaal niks geworden. Volgens mij hoor, maar dat moet nog zo navragen. Maar dat hebben we wel, denk ik, wauw. En dan kon je dus muziek ja, gaan maken zoals je op de radio terugkreeg. Ja, dat is inderdaad, ja. ja. Nou, dat vond ik heel bijzonder. <laughs> dat hebben we wel een, een, een, zeg maar een soort trigger. Dat ken ik me nog heel goed, omdat het me ook zo ja. bijblijft. Mijn broertjes zijn dat al helemaal vergeten. Die zeggen, heb je het over? Ja. Ja. Dus dat was eigenlijk je eerste muzikale herinnering, de Beatles. Ja, ik kreeg, de eerste single was Magical Mystery Tour. Die kreeg ik okay. van mijn moeder. Ah, oh, wat leuk, ja. En daarna, weet je, Ho Ho, de a Clown. Manfred Man. Ja. Do, Manfred man. Yeah. Man, man. Ja. Dat was de tweede. Oké, okay, leuk, hè. En he. toen uh, moest ik gaan sparen. Toen kreeg ik een niet ja, Toen moest ik het zelf. <laughs> ja. ja. Nee, het hebben we allemaal gedaan. Hè. Van ons zakgeld wat sparen. Ja, want, precies, ja. met zakgeld kansen. zal ik, wel. ik kopen? Ja, welke zal ik kopen? Ja, ja. ja leuk, hè. Ja. Ja. ja. Maar toen kocht je muziek. Speelde je nog geen muziek? Nee, maar dat ging wel een beetje gelijk op hoor. Is ja. de gitaar, ik weet nog goed, maar dat is allemaal zo'n beetje... Dat heeft iedereen wel, krijgt die gitaar en dat is uh, niet te doen, weet je. Voor die, als je niet geoefend nee. bent, weet je, en dan gooi je hem weer weg. En op een gegeven moment gebeurt er weer wat, en dat weet ik niet wat het is. En dan pak je hem weer op en dan hoor je van je vrienden... Ja, maar je moet elektrisch spelen, want dan hoef je niet zo hard te drukken. En, en, ja, ja, inderdaad, ja. Weet je, en uh, ja, zo, is de, zo gaat dat eigenlijk. En, maar ja? nooit, bijvoorbeeld, je, misschien bedoel je dat tot, tot de lessen bij ja. uh, aan te pas kwamen. Nee, dat, uh, dat niet. Dat gebeurde wel, maar achteraf dat ik nadat ik enthousiast was. Maar ja. oh, ja. je bent niet verplicht achter de piano gezet nee, of zo. Precies of wat dat bedoel, de bedoel de ik. En wanneer kwam je dan uh, in je eerste beentje terecht? Uh, dat was ook schooltijd. Op school hadden we een, ja, een uh, rollingstansband, Band. Althans. We speelden... Dat was dan, op een gegeven moment was ze in de vijfde klas een. Uh, noem je dat zo'n avond. Bolta nou, nee, dat is een beetje van onze <laughs> kinderen, maar uh, dat heette toen niet zo. Uh, ja, goed, dat, dat, dat, dat, dat kon de hele school kon, was in krasnopolsky was dat in Amsterdam op de dam? Had de school dat afgehuurd uh, oh, en dan kon ja. elke klas kon er iets uitvoeren, er dan kon ja. dans zijn, er was één keer per jaar, deden ze dat. En toen hadden wij inderdaad uh, uh, O'Carroll van de Rongstone. O'Carroll, oh, ja. mooi. Ja. Ja. op dat moment zijn de bandformaties ontstaan. We vonden het zo leuk, zo kicken op die dingen, ja, op die, ja. uh, op zo'n podium te staan en, uh. een band waarbij je uh, bent begonnen uh, met eigen werk. Ja, hij, ja ik ben Dat was nog ook tijdens de middelbare school. Of? Ja, ja. ja dan begon het. Met uh, cassette decks K kregen we toen. Ja. Ik vond het heel interessant het opname uh, Doe en zelfs met het afplakken van je cassettedekknop, kop, opnamekop mm -hmm. dan kon je net twee sporen mee doen. Snap je wat ik bedoel? Nee. Dus je dekt de helft nee, af. Ja, ja, klopt. Je neemt iets op, ja. dus dan neemt hij op de, zeg maar de linkerkant op. Maar als je hem motor zette, dan deed die, was dat niet bleef nee. dat. Dacht ik, nou, dat, dat weet ik niet. Oh, dan, dan je haalde je die stikken eraf, ja. Dus je had altijd alcohol, Echt, waterstaafjes, yeah. alcohol. Ja. En dan uh, ging je hele, dekseltje ja. je eruit, piel pijleren dat je de andere helft had. Ja. En uh, dan kon je weer opnemen, want je plakte de, wat je oh, opgenomen, okay. oh. die dat gedeelte plakt je af. Wat slim. En dat je, ja. Nooit meer stilgestaan. Ja, en in nee, feite is het sound Nee, stil kon stil. Nee. Maar goed, ik zei... Nee, het klonk voor geen meter. Dat was echt, nee. slecht, <lacht> nee, dat was echt slecht. Maar um, op een gegeven moment had ik toch wel... iets in elkaar gezet... waardoor ik de aandacht kreeg... van de jongens van Torso. Ah, van ah, Dirk, okay. en, oh, Dirk, Dirk en uh, Hans staan. En uh, toen zegt Hans... Ja, ik heb wat voor jou. En toen kwam hij met een Revox. Oh Bandrecorder Bandrecord aan. En die was gemaakt om, om echt sound on sound ja, te doen. Ja, ja. En daar heb ik toen ja. uh, nou, heel veel mee opgenomen. Ja, dat ja. vond ik geweldig. Ja. Echt. Wat, ja. wat een uh, wereld Mooi gaat er dan je voor kops. je open. Ja. Ja. Dat je ja. dus dingen kan stapelen gewoon. En als je het stapelt ja, dan, gebeurt, dan gebeurt er iets magisch. Neem je voor, ja. je hebt een snare trommel mm -hmm. van een drumstel. Dan geef je een klap op. Oké, okay, dat is dan die snare. Maar geef je nou een tik op, de, op, op een stuk hout erbij en je plakt dat samen. En je kan dat ook nog, weet je, in volume, volume in. Ja, klopt. naast elkaar brengen. Ja. En dan met lager in, lager uit. Ja, dat is geweldig. Dan heb je op een gegeven moment een hele nieuwe snare die eigenlijk voor je gevoel jezelf niet... Want dat is leuk om ja. jezelf te verrassen. Ja. Oh, dat heb ik nog niet gehoord. Oké. Okay. Of, dat heb ik wel ergens gehoord, het komt er in de buurt. Weet je, nou, dat, ik vind dit zo uh, prachtig mee. Ja, ik hoor het, ja. ja. ja. Maar ja, dat is, uh, als muziek is dat toch een hele andere richting op, hè? Meer studiotechnieken en zo. Nee, want nee. het ging me niet zozeer om die techniek. Het ging me wel, wel van, nou, ik, heb wel, uh, ik weet wel wat ik wil spelen. Maar het... Ja, hoe zou ik het zeggen? Kijk, als je alleen een gitaar hebt... en je mm -hmm. speelt een liedje, dan heb je nog niet gestapeld eigenlijk. Dan kun je erbij ja. gaan zingen. Oké, okay, dat is stap 2, Die kun je combineren. Ja. Maar dan wil je... Het wordt zo anders als je er nog iets overheen kan leggen. Ja, ja. ja. En dat improviseert. En dan nog een keer en dan nog, en nog een keer. Ja, dat is... Nou, dat is ja. ja. Dat is, ja. ja dat is mooi. Dat is heel mooi, ja. Maar dat is waarschijnlijk een periode dat je de, die techniek je eigen maakte... En ja, Hansje Jouwstra gaf je niet zomaar een bandrecorder waarschijnlijk nee, om, uh, mee hadden... te, om mee te spelen. Ja, ja. Dus uh, wanneer boekte je resultaten en, en, en, en was dat presentabel? Of, of... Nou ja, Dirk stimuleerde me, Hans ook hoor, maar die stimuleerde dat echt. Want die, za die hadden iets gehoord erin wat ik zelf niet hoorde. Maar ik heb toch wel de moeite genomen om het, om, om het aan hem te geven... Zonder gedachten erbij, eigenlijk. Zo moet je het zien. Van, nou, dit is een beetje wat ik loop te rommelen. Okay, en ja. toen kwamen hun terug, en dat verbaasde me enigszins. Van, oh. Dus er zit wat in wat, wat leuk is, of zo. Weet ja. je, zo. Oh, uh, wat aanslaat. ja. Ja, ja. Oh, wat leuk. Ja. En eigenlijk hebben we toen die, heb ik een demo gemaakt op die Revox van Hans. En, en toen kwam er ter sprake van: nou, dat, dat gaan we doen, nadoen, in een. Uh, studio. Ja, oké. Okay, ja. En welke Hans is dat? Hans Jouwstra, dat was ook de mede-oprichter van Torso samen met Dirk Allen. Oké, ja. Ja, het ja. stond op deze, op de Ultra Octopus cassette, Keizersgracht. Uh, Wil we het ook ja. even hebben over een film waarmee we zijn ja, begonnen? Er spelen twee dames op mee. Welk nummer is dat? De eerste, Next okay. To Me. Next To Me, oké. Okay. En. Uh, ja. Maar dat, ja, ik vind het gewoon dat is zo'n. Uh, Pieter speelt op een eigen gemaakt metalen drumkit. Daar is al een foto in. Pieter is van. Pieter Bannenberg. Uh, dat is eigenlijk me, ja, tot nu toe, zeg maar me. Hij, hij doet niet meer muziek, maar ja, ik overleg altijd meer muzikale dingen met hem. Ik praat er heel veel over. Hij is ook altijd geïnteresseerd. Hij uh, komt hier met een boek van. Uh, Billy Snee. Misschien kennen jullie dat. Nee. Dat is um, een, uh, een technicus, een producer ook van uh, Stiliden Dan geweest. Oh, oké. Okay. Uh, yeah. Ja, ik zal het je, ik ja. zal het je okay. zo geven. Het is een okay. heel leuk boek nu. Hij heeft er maar één geschreven, maar zo. Ook makkelijk in het Engels. Je leest het zo weg. En uh, dat soort. Informatie komt hij nog steeds mee aan. En hij dus hij volgt nog steeds de muziek. Hij is wel architect, maar hij volgt het allemaal nog. Okay. <laughs> ja, ja, ja. vind ja. ja. ja. ja. ja. ja. ik echt leuk. Ja. Oké, okay, dan gaan we snel naar het tweede nummer, ja. en daarna moet je voor mij even uitleggen wat ultra is. <middels> De Ark is een heel mooi uh, is een ja, concept, hartig, uh, album. Uh, we hadden het, toen, uh, ik werkte bij uh, RAF in de Rijnstraat, dus een uh, hi-fi winkel, ook plaatwinkel. No Fun was die punkwinkel, was daar ook van. En we hadden een uh, acht sporen bandwinkel gekocht, TEJAC, achtsporen. sporen. En eh. Uh, daar hebben we de ark opgemaakt. We dachten, we doen het nou in eigen hand. weet je? We zetten gewoon thuis een band mm -hmm. te coördineren en dan spelen we zelf... Okay. Uh, Jij en Pieter. En Pieter, ja. Okay. En dan hadden we het idee van... Uh, het moest heel erg hoog zijn. Niet zo, uh, zo... op het schellen, een beetje op het irritante af. Mm -hmm. Dus veel simpels, weet je. Yeah. Druk, ja. Het moest uh, echt percussief zijn. En dan hadden we ook bedacht... als we nou een, een ritme hebben... en ik zou bijvoorbeeld een gitaarriffje spelen... dan gaan we die gitaar even pas opnemen... als ik niet meer kan. Dus dan ging ik heel snel dat riffje spelen... Ja. tot het echt versuring kwam. En dan... Oh, en, dan okay. ja. <laughs> en dan druk je die knop in. Ja, en dan wordt het gewoon geweldig eigenlijk. Hè, ja. Want, ja. En... Uh, en oh ja, het, het was echt een hele leuke tijd. We hebben het opgenomen op de Amstel. Bij Piet's schoonmoeder. Die, was, die had MS. Die lag boven op bed. Maar die vond het heerlijk dat ja. er reuring was in huis. Ja. En wij zaten onder haar slaapkamer. Okay. Dit soort experimenten te doen. Maar ook met, sneer, met drums en zo. Ja, ja. Piet had zijn drum. Kit daar ook. En uh, nou ja. Je moet oh, hem maar goed. luisteren. Ja. En dan hoor je hele gekke muziek. Ja. En dat is toen op Exact Records uitgekomen in Tilburg. Die was er, uh, die was er um, geïnteresseerd in. Ja. We hebben daar één of twee keer in Tilburg ook uh, uh, opgetreden. Dat was heel leuk. Want wat we hadden gedaan was we, we zingen een beetje Gregoriaans. Praat mm -hmm. zingen over die industriële sound die je hoort. Ja. Okay. En dan hadden we hadden een podium gedaan, maar we hadden uh, bij op het conservatorium uh, Gregoriaanse zanger en zangeres. Gevraagd, ja. kunnen jullie ons helpen? En die zeiden toen: ja, maar het is zo'n herrie wat jullie maken. Ja. En met dat metaal en zo schel. Oké, okay, hadden we bedacht, dan zetten we er een, een, een plank tussen. Ja, ja. Op het podium. Ja, nou, dat was geweldig. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus we waren helemaal onafhankelijk van elkaar, deden we maar wat natuurlijk. Ja. Maar, ja, zijn ja we wel goed. goed. Zijn er opnames daar van zijn opnames van? Ja. Daar zijn opnames van, ja. Daar zijn opnames van. En uh, zeg maar vanaf die ultra, de ultra-beweging speelde ik met uh, Marijn Wijnands, die baste toen. En Esther Apitula, die speelde saxofoon daarbij. En vanaf dat moment dat we zo dat schellen gingen doen, want we zaten ook in een band die live speelde. En mocht zij niet meer meedoen. Want okay, ja, ze was, ja, was ja. Uh, professioneel violist, alt-violist. Ja. En toen had ma, haar leraar in Berlijn gezegd... dat gaan we niet met. Ja. <laughs> ja. Stop dat ja. maar mee ja. Ja, ja. <laughs> voor het geluid. Maar Ultra komt uit begin jaren tachtig, uh, ja. lees ik hier inderdaad. Een beweging in Amsterdam. Wat is daar uh, specifieker van? Nou, ja, het is lullig om te zeggen, maar wij speelden daar... en op een gegeven moment waren wij ook Ultra. Oh, okay. Ja, oké. Je hebt gewoon toegevoegd. En ik, heb ja, nou ja. Niet, ik, ik zou niet weten. Ja, het is, ik vind Ultra is meer do-it-yourself. Dat deden we inderdaad. Weet je. Uh, vanaf de gewone paden. Nou, dat deden we ook. En op een gegeven moment begreep je wel. Oké, okay, wij vallen hier ook onder. Weet je. We zijn niet vreemden hier. Ja. Maar uh, ik denk dat Eddie de Klerk die naam heeft verzonnen. Mm -hmm. okay. maar, ja, ja, maar misschien voor, weten die jullie dat meer. Voor de avonden in de Octopus, dat, dat waren ultra-avonden. En daar kwam een verscheidenheid natuurlijk aan, aan, aan, aan muzikanten voorbij. Ja, maar daar, daar speelde sowieso veel muziek. Er ja, veel ja, muziek ja, maar, maar, maar, maar die ultra, had dat niet te maken met het feit dat die ultra-avonden in, in Octopus georganiseerd werden? Dat... Nou, misschien. Ik denk dat Walli, uh, moet je maar hem vragen van Middendorf, die weten vast het feit van... Ja. Ik heb zo'n idee dat het Ultra een naam is die erna gekomen is... van al die bandjes die er speelden. Misschien wel hoor. Het ja. is maar... dus misschien meer okay. een vriendenclub eigenlijk. Een vriendennaam eh, dan een muzikale stroming of zo. Ja, en ze hadden ja. ook een recordertje ergens boven staan. Dus ze hebben ook aardig wat opgenomen. Ja, dit ja. eigenlijk. ja. Want maar... ja. het is natuurlijk ook een, een diversiteit aan... Bands en stijlen die daar dan ja. deel van uitmaakten. Weet je wat grappiger was? Um, daarboven waren oefenruimtes en een zeefdrukkerij. Dus vaak oefende je al daar. Dan moest je een beetje betalen. En dan kon je daar natuurlijk uh, spelen. Ja. Ik heb er ook met punkbands gestaan voor dit. Oké. Okay. Met, met de De helmets. Nee, The Erections. The Erections. Ja, dat was met de naam van, de, van mijn band. Ja, oké. Okay. En uh, je had ook een andere band, die heette The Menstruations. <laughs> ja, dat was gewoon punk. Ja, ja. Er zijn ook nog opnames van. Kijk eens. Aan. Dat was voor dit, voor ja. die ultra. Ja, ja, En ja, wij speelden daar omdat er de, omdat de oefenruimtes waren ook. En dus, uh, ja. Ja. Maar ja, weet je, de steekwoorden wat ik net al in de inleiding zei, zijn toch... Iets meer experiment, meer gebruik van elektronica, sinds of de elektronische drums. Kijk, ja. weet, je wat het, weet je wat eigenlijk het jammer is wat je tegenwoordig hebt? Je hebt conservatorium. Vroeger was dat voor klassieke muziek. Ja. Tegenwoordig heb je conservatorium voor jonge kinderen die gaan dan goed gitaar leren spelen. Ja. Eigenlijk zonde. Echt, dat is... Ja, eigenlijk is het... Moeten ze in een, een stramine geplaatst worden of zo. Die ja, kunnen ja. spelen. Er zit geen. Uh, ja, ik wil spelen wel eens met beentjes die ja. gaan van die jonge meiden, nou, die spelen dan. Die kunnen alles, hè. En uh, maken ook geen fouten. Althans, daar lijkt het op. Ook in zang, weet uh -huh. je. En, ja. en dat was toen helemaal niet. Je, het was juist goed doe doen, maar wat, weet je, het maakt niet. Nou ja, uit. Ja, je kwam uit de punk, daar maakt het sowieso uit. Het, nee, het dan sowieso niet uit. Niet uit. En toen het ging je experimenteren. En toen ging je experimenteren. En toen maakte Precies. het eigenlijk ook niet uit. Nee. Als het maar onderzoekend en nieuw uh, Nou, ik denk woord. dat dat ultra is. Ja. Van, ga niet op school, maar doe, doe maar gewoon wat in je opkomt. Ja. En dan kwam ja. na de punk. Ja, dat was logisch. Ook met die nieuwe wevens. Het ja. ja, ja. groeide ja. dat ook zo door. Ja. Ja. Ja. Amsterdamse punk misschien. Ja. Nou, ik denk dat er... Maar het grappige was natuurlijk ook dat, dat er allerlei mensen van, van de Rietveld Academie ja. ineens oh. actief muziek gingen maken. Ja. Ja, er waren geen mensen ja. met een muzikale achtergrond eigenlijk. Ja. Ze volgden, nee. uh, denk ik. Uh... Nou ja, maar kijk, als je op de Rietveld gaat, dan is het ook dat niet die leraar gaat zeggen: Ga jij maar zo lekker een Rembrandt schilderen. Nee, dat moest vanuit jezelf, dat was de hele ideologie. Ja. Dat ja. moest vanuit jezelf komen het liefst. Ja. Hè? En daar mocht je muziek, hoorde daar ook voor, voor hun bij. Ja. En. Uh, ja, ja dat is dus dat? Klinkt logisch. Ja. Ja. Ja. Maar ja, er wordt ook zo'n avond toch. Wel, uh, uh, drie, mensen van het Rietveld maken beter muziek, muziek dan ja. ze schilderen of zoiets. Dat staan wij ook wel. Ja, op, uh, ja. ja dat was heel leuk. Dat was, ja. leuk. Dat was opgenomen in, Par in Paradiso. Dat was hier nog voor ook. Okay. Maakte Rietveld betere muziek dan schilderijen? Dat was een mooie tijd zeker. Ja. Ook de puntperiode en zo. En dat, ja, ja. Dat ja, ja, vrije dat je je af van allemaal. Ja, je was ook nog jonger toen. Dat scheelt ook wel, denk ik. Dat scheelt he? ook, ja. ja. Ja. Bloedeigenwijs. Bloedeigenwijs, ja. Ja, ja, ja. ja. in ieder ja. Waren er mensen waar je toen tegenop keek? Of waar je van je vond... Nou, dat is wel een voorbeeld. Of was nou, je zo overtuigd van je eigen dingen? Dat je daar helemaal voor ging? Nee, nee, kijk. Alles wat uit Engeland kwam, dat zoog ik op, hè. Dus... Uh, Joy Division, die tijd. Uh, die, en die punktijd, al die, al die. Al die punkers. Ja, ja al die ja. punkers, weet je, ja. noem ze maar op. Dat, uh, ja en, uh, We gingen veel naar Paradiso natuurlijk, die concerten bekijken. En uh, ja, ik kan zien wel allemaal opnoemen, maar. We uh. willen een van jouw uh, invloeden we gaan door. we like to do a new one from our latest album. which is an acoustic song from Stevie Nix. It's called Landslide. This is for you. I took my love, I took it down. I climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in snow-covered trees. Till the lance that brought me down mirror in the sky what is love can the child within my heart rise above But you know time makes you bolder Children get older And I'm getting older too You know I'm getting older too Oh, take my love, take it down Oh, no, if you climb a mountain and you turn around And if you see my reflection in snow-covered hills, where the landslides brings Ja, ik het Fleetwood Mac, ja, dat Top landslide. Dat, ik vind Fleetwood Mac, heb ik helemaal niet zoveel mee. Maar dat nummer landslide, alleen die live opname. Is dat de eerste Fleetwood Mac of de tweede? Nee, dit is al... Met Pieter Green? Nee, nee, nee. Pieter Green oh. is al weg. Ze ja. zit in de meren. Dit okay. is uh, Later, 75, zag ik? Ja. ja. Oké, okay. ja. En, uh, nou, hoe ze dat... Ja, ik weet het niet. Je moet het echt luisteren en dan ogen dicht doen en uh, dan... Uh, en dan, en dan wordt het gezongen. Nou, ja, mooier kan het eigenlijk niet. Nee? Ja, ik weet niet wat het is. Ja. En waarom heeft dat jou geïnspireerd dan? Toch de zang of uh, de taal? Nou, niet om hetzelfde, want je kan het niet nadoen mm -hmm. wat, ze, wat ze daar doet. Maar ja. ik begrijp het wel dat als ze daar staat en zij hoort zelf die opname, Dan ze denkt: ja, dit heb ik goed gedaan. Okay. Ja. Dat, dat voelt, ja, dat heb ik dat heel mooi. zo ja, mooi, ja, uh, ja. mooi gezongen. Mensen gaan vlak, weet je. Ja. Er zit een ja, emotie in. Niet te dik. Ja, net goed allemaal. En uh, het grappige. Hoe heet ze ook alweer? Bush, Stevie, ja. Nicks. Stevie Nicks. Nee. Dit is Stevie ja. Nicks. Uh, dit, dat nummer, dat zingt zij ook. En dan uh, zit die... Uh, die uh, wat het leuke van het, het leuke verhaal is... Ik ben uh, op een gegeven moment... In 2009, 2008 ben ik voor, de, voor een afro als geluidsman ingehuurd. En we gaan met Pia Dijkstra een ja. vinger uh, ja. aan de pols doen, aflevering maken. En wij komen in Los Angeles. en uh, uh, Want... Uh, J.R. Ewing gaan we interviewen. Die is ziek ah, geweest. Die hebben we als een leven. Okay. Daar ging het programma over. Om, ja, ja. Hoe mensen die dus uh, uh, zware uh, ja, ziektes, ziektes hebben ja, overleven. Ja, ja. Wat ze okay. nu doen. Ja. Daar ging het om. Ja. Dus wij komen in zo'n gebouw. We moeten naar J.R. Ewing. En die woont op die etage. Dus, uh, Pia ging al voor. En ik met de cameraman gingen daarna. En we drukken... En de, je moet het zo zien in Amerika. Als je in huis binnenkomt, sta je meteen in de huiskamer. Klopt, dus, geen hal, hè? Nee, precies, je ja, kent ja, het, hè? Ja, ja. Dus wij gaan met zo'n lift omhoog. En we, de, we bellen aan, of weet ik veel. Hij stopt voor ja, zo'n ja. deur. Ja. Aan de gevel zit die lift, hè? Dus het is op, okay, aan de buitenkant. En ja. Aan de buitenkant. Je duurt die deur open. Dat is de enige ingang die je kan hebben. En daar staat een mevrouw. Die zegt, nee, oh, oh, ja, nee. Je, je moet naar beneden, eentje beneden. Daar woont je. Okay. Ten, dus wij naar beneden. En... Uh, wij doen het interview met uh, J.O. Ewing. We zijn klaar. En uh, toen zeiden we: Ja, zeiden we nog, kunt u de buurvrouw vertellen dat we uh, sorry zeggen? Want uh, we hebben bij haar aangebeld. Maar want, waar? Ja, oh, ja. dat is Stevie Nicks. Zeg. Nee, ja. <laughs> Ik herkende haar niet hoor. Maar ja. dat vond ik wel zo Maar Toen dacht ik: Jezus, dat is ja. Dat is ja. wordt ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. oh, heerlijk. Maar ja. moet je maar ja. luisteren. Dat is ja. Ja, geweldig. Dat gauw zeker doen, ja. ja ik vond het wel een verrassende keuze, moet ik zeggen. Wat vond je verrassend, Dick? Fleetwood Mac. Ja, maar het is alleen dat nummer. Alle andere nummers begrijp ik. Ja? Daar voel ik ook wel bij. Ja, dat zijn mooie nummers. Maar Fleetwood Mac dacht ik, ja. Zo. Nee, want dat is niet het verhaal. En bij jou tikt dat nummer iets aan. ja. Bij mij niet, maar dat, dat, dat is mooi voor muziek. Heb je er wel geluisterd? Ja, ja, ja, ja, alles geluisterd. Een headphone op? Wat zeg je? Met een koptelefoon? Goed. Niet met een koptelefoon. Niet even achter de computer, hè Dick? Nee. Gewoon uh, goede nee. speakers, hè? Ja. ja, okay. ja. Belangrijk. Ja. Ja. ja, heel belangrijk. Ja. Ja. Ja. Nee. Kev LS50. Oh, ja. dat nou, is... Dat goed. klinkt aardig, toch? Ja. Top. ja. ja. ja. ja. <laughs> <laughs> maar als je het over die andere groep hebt, die, die, ik, ik, ken, ik ken ze niet, hoor. Maar kijk jongens, kijk, als we van boven beginnen, ja. Roxy Music, Pianorama. Dat was echt in mijn schooltijd, luisterde, luisterde ik naar Roxy Music. Dat was heel ja, natuurlijk voor ja, mij, ja. weet je? Ja, dat is logisch. En uh, ik was eigenlijk net te laat, want toen, ik, uh, toen waren ze al gestopt opeens, weet je, als Roxy Music. En toen mm -hmm. heb ik nog wel Brian Ferry zien optreden in ja. Jaap Edehal. Maar later ook nog eens uh, met uh, Magazine in de uh, Carré. Ja, daar heb ik heel veel uh, naar geluisterd en dat vond ik ook. Uh, en ook live gezien, ja. hè, dat scheelt ook wel, denk ik. Hè? Ja, maar niet ja. Roxy Music hoor. Nee. Nee, okay. dat zeg je niet. Het. Toen was Brian Feddy alweer solo. Ja, ja Toen deed hij ja, wel design. Roxy Music dingetjes. Tuurlijk, die ja. die ja. speelde hij wel, ja. maar dat was een andere band. Toen was, ja. ja. With a giant eye, Lord the the world may keep us far apart, but I've been held me in danger? You can have my heart. Diamond, you baby, no know, best we'll friend, the light left around the tills, I follow you to the end. En sprak jou in Roxy Music naast de muziek ook de presentatie aan. Want zij brachten ja, iets. Ja, ja, plemmers. ja, ja. ja. als jij zelf optest, sta je ook altijd in een netpak. Uh, ja, ja, nee, dat vond ik wel weer heel goed. Ja, hij had het ja. heel goed gedaan, hè? Ja. En weet je wat het ook het toevallige was? Die kleding die hij droeg en die die dames dan ook een beetje droeg. Die kon je kopen op het Waterloopplein okay. in Amsterdam. Nee, echt. Ja, wat leuk. Voor betaalbaar, ja. hè? Als uh, ja. scholier kon je... Uh, een stoere lege jasje kopen of, en dan ook niet uh, allemaal, kon je kiezen en eigenlijk dacht ik ja dat lijkt net op Brian Ferry hier ja. <laughs> ja. en Brian dus, Ferry was daar heel bewust mee bezig want die werkte ook ja. in een in de kledingzaak hè, echt de waar, vroeger, oh, dat daar, weet ik niet in zijn biografie dat staat is. dat ja. hij uh, uh, uh, in een kledingzaak werkte en dat hij heel, ja, heel vroeg bewust was van stijl en, en, ja. en hoe hij overkomt in, in, in bepaalde kleding ja. nou, dat vind ik wel mooi ja, ja, ja. Dat daar ook ja. over nagedacht wordt. En later, Japan staat ook op het lijstje. Ja, ja als je ook dat. op de staatrides hebt. Ja. Dat, nee, ik al, ja, dit, dat is toch wel belangrijk, vind ik. Ja. Hoe je overkomt op ja. het podium. Nou ja, dat ook, je daar ook wat aan doet. Hè. Ja. Dat je daar ook uh, ja. Ja, het voegt weer iets toe. dat voegt ja, iets toe, maar het kan niet het, het de de belangrijkste. Maar, kan ook ja. afstand geven natuurlijk, hè? Dat is ook waar, ja. Te overdreven ja, ja. in kostuum. Ja, ja wat, wat zou de afstand dan worden? Nou, Dan denk ik dat, dat, dat er een soort barrière naar het podium ontstaat. Als je tegenwoordig naar kraftwerk kijkt bijvoorbeeld. Die helemaal ja, in, in, in, in pakken. Vroeger eh, bewogen ze vrij ja. over het podium. Ja. En het lijkt erop dat ze door steeds meer stylish pakken eh, of, of, of kostuums aan te trekken. Mm -hmm. Eigenlijk die beweging terugmaken. En veel minder contact hebben met het publiek. Nou hoeft dat niet altijd. Maar ja, het kan wel zo overkomen. Ja, ja. ja dat is zo. Maar misschien zit het ook dat robotachtige. Ja, dat, ja, dat zit erbij. Dat zit erbij. Maar jij ook. Als je optreedt ja. dan heb je een netpak aan. Nou niet altijd. Wanneer ik, uh, Dat doe ik, Denk ik de avond ervoor wat ik zo aangetrokken heb. Waar ik me prettig bij voel. Hoe warm het is. Ja, ook natuurlijk, Dat is ook ja. belangrijk. Maar het is altijd warm, ja. toch daar? Met de lampen uh, en zo. En, uh, ja, daar, uh, heb, je in, daar yeah. heb je gelijk in. Maar ja. Ja, Ik heb je vier keer live zien spelen, denk ik. Ja. En altijd in een pak. Oh, echt? Ja. Oké. Oké. Ja, okay. Oh, okay. Nice. ja. ja. <laughs> mijn gedachte van. Ja. Ik zat altijd in het Ja. podium. Ja, ja. ja, dat is ook zo eigenlijk. Maar het hoeft, het is niet een wet, zeg maar. Nee. Dat, uh, nee, nee. Nee. En Je hebt heel veel opgetreden eigenlijk, hè? Vind je het leuk op Tournee gaan? Ja ja? ja. ja? Ja, ja, ja. Nou, we horen ook wel eens inderdaad dat je, je bent 10, 12 uur aan het reizen en dan twee uur optreden. Ja. En dan gaan we weer verder. Dus. Het heeft ook andere kanten natuurlijk. Ja, en, heel en jij vindt heel veel wachten. Ja? ja? Nou, dat kan je nog wel eens opbreken, dat wachten. Oké. Okay. Ja, want je bent al onderweg uh, naar de plaats waar je moet spelen. Ja. Daar weer wachten. Even ja. soundchecken. Dan ja. wachten. Ja. En dan... Uh, <laughs> en dan losgaan ja. en dan... Uh, <laughs> en, dan uh, en dan weer wachten tot, tot je opgaat. Ja. Ja. Ja. ja, met, met z'n allen in de bus. Dat moet maar leuk zijn, jongens, hè? Ja. ja, maar ja. precies. Is, ik ben nu net terug uit Athene met uh, Meccano. Nou, er is eigenlijk niks moois. Nee? Ook het wachten is geweldig eigenlijk. Het, het kletsen <laughs> met iedereen. Je komt... Ja, bands tegen thuis, die je niet verwacht tegen te komen. Muzikanten. Ja, uh, uh, ja het is zo leuk. Ja, ja, weet ja, je, ja. Ik, ik weet niet wat het... En ook... Uh, ja... Iedereen is geïnteresseerd in muziek. Ja, dat is waar, ja. ja. Dat is ook gek, hè? Dus ja. je zit ja. met allemaal gekken Ja, allemaal gekken. <laughs> ja, ja nee, maar ja, ja. En je hoeft niet muzikant te zijn, maar dat helpt wel. Uh, uh, ja, er is niks I, leukers dan lullen over muziek. Dat ja. zeiden we, ja, ja, we ja. net al tegen en, elkaar. Uh, ja. Ja, ja. ja, een beetje uh, bekvechten met uh, wat je nou goed vindt. <laughs> <laughs> nee, dat is de diep LP was bezig. Nee, die is, ja, maar, ja we gaan ook uh, naar platenwinkels natuurlijk. Ja. Dat is het uitje, hè? Ja. Dus uh, het wachten hebben we nu ingevuld met op zoek gaan naar platenwinkels. Ja. Maar misschien even terug naar je carrière. Ja, ja. Huh? want we hebben nou de punk gehad, begrijp ik. Ja, we hebben en je de... eerste solowerk. Uh... Ja, me is was dat. Hè? Ja, met, ja, dat was voor Torso. Ja. Dat was op die revox. Dat was naar aanleiding van die revox band. En dat is toen in België opgenomen bij... Okay. Uh, ja. ja, Appointment. Oh, nummer, er, ja, ga, dat zon, staat, nummer ja. drie staat. Ja, dat is nummer drie staat. Vijf, ja, ja. ja Oké, okay, gaan we die nu draaien. Ja, ja. ja. ook al mee optreden? Nou, niet zoveel eigenlijk, eigenlijk niet. Dat was ook weer een beetje van uh, proberen te doen wat niemand doet, dus we gaan niet optreden. Ja, ja, het klinkt gek. Ja, voor een muzikant klinkt dat toch? I nou, we hadden daarnaast nog een andere band, hè? Dat heet de Groep Geluid. Dat heb ik niet, omdat het te veel wordt. Maar dat was ook met, uh, met die twee dames. En daar speelden we. Nou, best wel regelmatig uh, door het land. Maar dit, zijn echt zo, dit is echt een soort solo-project. Dus oh, dan, kom je, okay. ja. dan kom je in het probleem met je eigen ja. band, hè? Ja, ja. Dan, Want, moet je, kijk, dan moet je je bandopnames mee gaan nemen. Ja, precies. Maar ook, uh, kijk andersom, vaak. Ja, ja, een band is toch. Dat is best moeilijk. Hè? Want iedereen moet ja. kunnen, ja. moet ja. kunnen repeteren. Niet iedereen kan, niet iedereen wil. Ja. Ja. En dan op een gegeven moment, als jij vol op die muziek zit. Dan ja. ben je te druk bij. Die anderen doen dat niet, zeg maar. Nee. Dus die hebben andere dingen te doen. Maar ja, goed recht natuurlijk. Maar dan ga je dus uh, uh, nummers maken. Uh, en met een bandrecord ga je opnemen. Waar hebben hun helemaal niks mee te maken? hebben. Ja. En dan wordt dat een soort solo-programma. Maar je hebt nog wel die band. Dus hoe lul je dat aan elkaar? Ja. En. Je bent niet zo, ik, ik ben nooit zo van, zeker nu ook met elkaar nog niet, dat ik tegen een andere muzikant ga zeggen wat hij moet doen. Dat vind ik niet nee, leuk. Nee. En dan zou, dat zou je dan moeten doen, van nou, ik heb nu mijn solo uh, ja, spul tuurlijk, ja. En uh, jij ja, bent toch. Ga jij nu ja. dat even bassen? Maar dat gaat natuurlijk alleen maar werken op het moment dat je elkaar als muzikant goed aanvoelt. Ja, ja. En dan moet je elkaar wel kennen en goed kennen. Ja, of je moet helemaal opnieuw beginnen. Je moet mensen... ja. kijk Tegenwoordig kan je mensen inhuren natuurlijk. Weet je, dan zeg je, oké, okay, ja. ja, ik, ik ken zeggen. jou niet. Ja, nee. Zou je met mij willen... Maar dat, ja, dat kwam er niet van eigenlijk. Om dat zo op zo'n manier te doen. Dat was ook niet de, de stijl eigenlijk. Nee. Dat heb ik later pas leren kennen. Dat, oh, trompet, Ja, dan huur je toch een jongen in, weet je. Nou, dat, ja, ja. dat, nee, dat is waar. ten eerste dat is het geld ja. had je helemaal niet. en uh, <laughs> Het ging helemaal niet zo, weet je. Nee. Nou, nee. Zo, nee. zodoende... Is dat, uh, maar met Leave Me yeah. Your Ears heb je eigenlijk dus nooit op. Konden we ook zeggen, nou, we uh, nemen het op. Ja. En we treden niet op. Dat was ook wel een statement. Ja, ja. Weet je niet goed eigenlijk, die plaat? Ik heb nee, natuurlijk op, niet. Maar... Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Ja, ja. Ja. Nee, dat, dat zal zeker niet... Nee, je uh, bent er niet rijk voor geworden. Nee, natuurlijk. absoluut niet. Nee, nee, nee. En je nee. bent niet meegenomen. Jawel. Jawel, hier. Ja. Ja, dat ja, is natuurlijk. deze. En hetzelfde geldt natuurlijk nog in extremere mate. voor Die, die heb je niet. Oh, die had jij niet, hè? Die? Welke? Die, uh, in die stoffenhoes. Nee. Nee, nou Geen goed. Niet. Nou, er zijn er maar 500 van gedrukt. <laughs> die is meer, denk ik. Ja. Nou ja. Toen is wel leuk. Ja. Heel leuk. En uh, Dirk Palak heeft hem ook geproduceerd. We hebben zo'n lol gehad, jongen, ja, in die studio ja. alleen al met hem en met Pieter. Ja. Pieter Banberg. <laughs> ja. En die heeft later gedrumd ook op Minimal Compact. Oké. Okay. Kennen jullie? Ja, jij, denkt, jij kent het wel, hè? Ja. Minimal ja. Compact. Ja. Je had toen geen drummen. En, uh, oh ja, dat wordt verteld in dat interview van Uit 21. Ja. ja. ja. Met welk nummer zullen we het instuur afsluiten? Dus. Ja. Doe uh, popgroep We Are Times. Ja. Zes. Een, geweldig. Da daar vijf. ben ik echt wel door beïnvloed. op. Ja. Ik, nou, ja. ik oh, als je dat hoort in het begin. Ja, leegtes, dus, weet je ertussen. Kijk, als je een popliedje maakt, dan, dan herhaal je toch wel heel veel ja. in die drie minuten. En deze jongens lieten echt gaten vallen. Hè? En die gingen er doorheen. In die gaten gingen ze schreeuwen. Heel hoekig. En heel hoekig. Hè? En ja. dan hoorde je weer. En, de, en dan kwam. Er, die eten en natuurlijk. Maar afhankelijk wist je dat niet. Hè? En dan komt uit het niets komt er op een gegeven moment. Zeilt er dan een instrument binnen. Heel even. Die enorm hard komt. En dan weer weg. Nou, fantastisch. We gaan luisteren. Ja. Mm.